Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama heeft de Dalai Lama uitgenodigd op het Witte Huis. De geestelijk leider van het Tibetaanse volk... die bezig is aan een bezoek van anderhalve week in Washington... komt de komende dag langs bij Obama. Volgens het Witte Huis zal de president steun uitspreken... voor de dialoog tussen afgevaardigden van de Dalai Lama en de Chinese overheid. China beschuldigde Dalai Lama er al jaren van dat hij de Tibetanen aanzet tot geweld in hun strijd voor autonomie. De laatste ontmoeting tussen Obama en de Dalai Lama in februari vorig jaar leidde tot woede bij de Chinese regering. Nederland heeft de Syrische ambassadeur in Den Haag op het matje geroepen... vanwege het aanhoudende geweld in zijn land. Hij kreeg op het ministerie van Buitenlandse Zaken te horen... dat het doden van demonstranten ontoelaatbaar is... en dat beloftes van hervormingen niet samengaan met geweld. Ook de afgelopen dag was er weer massaal protest in Syrië. Volgens de oppositie waren het de grootste betogingen sinds de opstand begon. Het leger en de politie zouden zeker 32 mensen hebben gedood. Na 16 jaar heeft Defensie informatie vrijgegeven over de locatie van een graf bij Srebrenica, dat meldt het tv-programma Nieuwsuur. In het noodgraf zijn mensen begraven die tijdens de belegering van Srebrenica hun toevlucht hadden gezocht op de basis van Dutchbed en die daar overleden. Nabestaanden zochten jarenlang vergeefs naar het graf. Oud-Dutchbetter Dave Maat ging op zoek naar informatie... en vorige maand zegt de minister Hillen zijn medewerking toe. De informatie die nu is vrijgegeven bevat onder meer een plattegrond en een foto. Volgens Defensie liggen er tenminste vijf lichamen in het graf. Maar volgens Dave Maat ontbreken nog de processen verbaal die destijds zijn opgemaakt. Die zouden meer duidelijkheid kunnen geven over het exacte aantal mensen... dat op de basis van Dutchbet werd begraven. Het weer vannacht droog, minimaal rond 12 graden. In de ochtend eerst wat zon, middags vanuit het westen meer bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max.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 Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van 16 juli 2011. Een hartverwarmende programmering hebben we voor u in petto. En dat lijkt met deze herfstige weersomstandigheden geen overbodige luxe. We zijn er tot 7 uur in de ochtend. We landen dan in het weekend met nachtvluchten zomercocktail. En dat doen we in het goede gezelschap van artistiek leider van de parade, Nicole van Vessem. Daarvoor van 5 tot 6 de bevlogen klassicus Fik Meijer over zijn boek De Middellandse Zee, een persoonlijke geschiedenis. Tussen vier en vijf een terugblik op de Spaanse burgeroorlog door de ogen van Nederlandse oudstrijders die vochten tegen Franco. Straks in het tweede uur de journalist en schrijver John Jansen van Galen. En we beginnen zoals gebruikelijk met Vlucht in het Verleden... waarin u dit keer kunt gaan luisteren naar een compilatie van radiomateriaal... van twee uiteenlopende talenten, beide geboren op 16 juli. Op die dag in 1912 kwam Ben Bril ter wereld. De bokser behaalde in 1927 zijn eerste nationale titel... en zou ook uitgroeien tot een van de beste boksscheidsrechters ter wereld. Op diezelfde datum, dus 16 juli, maar 24 jaar eerder in 1888 zag Frits Zernike het levenslicht. De natuurkundige werd voor zijn uiteenlopende wetenschappelijke onderzoeken veelvuldig onderscheiden, waaronder in 1953 met de Nobelprijs. We beginnen met die Frits Zernike. De bescheidenheid zelf, zo zal blijken uit een toespraak die hij hield bij de uitreiking van die Nobelprijs. Maar laten we eerst eens gaan naar het moment dat hij van het heugelijke nieuws op de hoogte werd gebracht. Hoe dat gebeurde, wilde verslaggever Ipe Schaaf... op 5 november 1953 als eerste weten. Hoe bent u eigenlijk officieel te weten gekomen... dat u Nobelprijswinnaar voor natuurkunde 1953 was? Dat zal ik u zeggen. Ik had al door uit voorberichten gehoord dat er kwestie van was. Maar het was nog altijd niet zeker. Maar ik ben toen gisteravond om 10 minuten voor acht door het ANP geluk gewenst met de mededeling... dat de officiële telegram uit Stockholm ontvangen was. Ik heb toen natuurlijk gewacht tot er ook regelrecht aan mij iets gericht werd... en inderdaad werd ik uit Stockholm opgebeld. Ik dacht niet anders, ik verstond niet dadelijk wie de spreker was... dat dat een officiële mededeling was. Maar ik was enigszins teleurgesteld omdat dat weer een krant bleek te zijn... die mij nog een enkele inlichting vroeg... terwijl ik al van tevoren mijn verslaggever een paar dagen eerder ontvangen had... Pas veel later kreeg ik het officiële telegram... van de Zweedse Academie van Wetenschappen... dat tegelijk met zeven anderen door de telegrambesteller bezorgd werd. Het was om 20 over 8 was het hier in Groningen aangekomen. En dat u deze Nobelprijs gekregen hebt, professor... het eerste bericht wat u hiervan kreeg, was dat een grote verrassing voor u? Of had u wel verwachtingen in deze richting? Nee, in het geheel niet. Er was me wel eens door de een of andere... ...bewonderaar gezegd dat mijn uitvinding misschien wel de Nobelprijs kon krijgen. Want dan heb ik altijd een beetje dat dadelijk verworpen... ...als een veel te hoge onderscheiding voor een dergelijke betrekkelijk klein onderdeel. Dat bovendien niet eigenlijk zozeer voor de natuurkunde, wat mijn vak is, belangrijk is... ...maar juist voor de toepassing voor de medici en de biologen. Maar toch hebt u deze Nobelprijs gekregen. En deze Nobelprijs is niet alleen een grote eer, maar ook een behoorlijk bedrag aan geld... Het is misschien wel een beetje een onbescheiden vraag... maar wat bent u van plan daarmee te gaan doen, professor? Ik heb dat nog niet precies bedacht. En u begrijpt, er is zoveel meer mogelijk met een dergelijk bedrag... dat ik denk dat het voor allerlei verschillende kleinigheden... betrekkelijke kleinigheden gebruikt zal worden. Zowel persoonlijke als natuurlijk ook wetenschappelijke. Laat ik zeggen dat een belangrijk deel misschien tenslotte gebruikt zal worden... om nieuwe en speciaal kostbare instrumenten aan te schaffen... die voor mijn verdere werk van belang zijn. En hiermee zijn we dan op uw werk terechtgekomen. Waar hebt u deze prijs eigenlijk aan te danken? Aan uw wetenschappelijk werk in het algemeen? Of hebt u bijzondere onderzoekingen gedaan? Het is voor bijzondere onderzoekingen. In de eerste plaats voor de zogenaamde fasecontrastmicroscoop. En het is nu niet mogelijk om in enkele woorden dat precies uit te leggen. Maar het komt dan hierop neer dat men door die nieuwe methode van belichting... en van verwerken van het licht in het microscoop in staat is om volkomen doorzichtige voorwerpen onder het microscoop heel goed te zien. In het bijzonder is dat van belang, omdat men daardoor levende cellen... en levende, levensverschijnselen direct kan waarnemen. En dat was voor die tijd niet mogelijk? Voor die tijd was het alleen mo mogelijk die dingen te zien... door ze te doden, te fixeren zoals men het noemt... en dan vooral ook met kleurstoffen te behandelen... zodat de verschillende delen verschillende tinten aannamen. En hebt u speciaal naar deze microscoop gezocht, professor? Of is het een min of meer toevallige ontdekking geweest? Toevallig kan men eigenlijk niet zeggen. Ik ben door andere optische onderzoekingen in het natuurkundig laboratorium, die met heel andere gebieden te maken hadden, ben ik op deze kwestie van die fase gekomen. En eh, toen ik bedacht al gauw dat het misschien voor het microscoop van belang kon zijn, toen heb ik onze, mijn collega de botanicus gevraagd wat hij ervan dacht. En die heeft me dadelijk gezegd, daar moet je mee naar de grote wereldfirma van Karel Seys in Jena gaan. En eh, het belangrijke wat ermee te doen zal zijn... is om de celdeling de regerecht levend te zien te krijgen. En wat was de reactie in Jena? Die was maar betrekkelijk lauw. Men had daar zoveel zo wetenschappelijke medewerkers... dat men eigenlijk eh, dacht dat men alles al gevonden had... op het gebied van het microscoop, al jaren geleden. En dat was ook tot op zekere hoogte het geval. En men zei me zelfs regenrecht... Het volgende oordeel, deze kwestie is heel aardig... maar als hij praktische betekenis had, zouden we hem al lang zelf uitgevonden hebben. Nou, dat is wel heel anders uitgekomen... want tegenwoordig worden uw microscopen toch overal gebruikt. En in de motivering van de Nobelprijs die u gekregen hebt... staat ook nog eh, dat u hem gekregen hebt voor verder optisch werk. Zou u daar nog iets van kunnen zeggen? Ja, ik heb hier in Groningen nog daardoor... Na afloop, van dit, na afloop van de eerste onderzoekingen over dat fase-microscoop... hebben we verder werk gedaan, ook op het gebied van de golftheorie van het licht... kan men dit wel zeggen, ook experimenteel trouwens. En er zijn twee van mijn leerlingen zeg, gepromoveerd... één in 42 op een theoretisch onderzoek... en de ander in 47 op een proefondervindelijk onderzoek... over de beeldvorming door lenzen en door lenzenstelsels. En al dit werk, zowel op het gebied van de golfbreking als op het gebied van de, de microscopie, hebt u dus toch hier in Groningen gedaan? Ja, het is allemaal aan de Gronings Universiteit in het natuurkundig laboratorium gebeurd. Wanneer bent u hier eigenlijk gekomen, professor? Ik ben hier lector geworden in 1915. En datzelfde lectoraat in de theoretische natuurkunde is in 20 in een professoraat omgezet. En natuurlijk gaat u door met uw werk. Zou u nog kunnen, ons nog kunnen vertellen. Uh, waar u op het ogenblik mee bezig bent? Ja, behalve met allerlei andere dingen. Ook nog met uh, kwesties van heel nauwkeurige metingen... met behulp van lichtgolven. Waarvoor we nog een paar nieuwe methoden ontdekt hebben... waarvoor juist een mooie, wat men noemt, interferometer geconstrueerd is. Nou, professor, ik hoop dat u nog veel succes mag hebben met uw werk. En dat uw, uh, uw onderzoekingen uh, die tot nu toe al zeer belangrijk geweest zijn... nog een lange tijd zult mogen voortzetten. Dank u zeer. Dank u zeer. Dat zei Frits Zernike in 1953. Dit gesprek was naar aanleiding van de toekenning... van de Nobelprijs voor de natuurkunde. In december van dat jaar 1953 was het dan zover... en vond deze uitreiking plaats. Het is bij het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... niet in de documentatie opgenomen... welke verslaggever ons vertelt waar wij zijn. We zijn hier in de grote zaal van het Concertgebouw... ...dat tot de nok toe gevuld is met de elite van Stockholm in rok en avondtoilet. Het ruime podium is zoals altijd rijk versierd met begonia's. Op de achtergrond prikt een buste van Alfred Nobel... aan wiens genie en verheven denkbeelden het te danken is... ...dat Stockholm en Oslo nu bijna 50 jaar lang elke herfst weer... ...de aandacht van de hele beschaafde wereld op zich vestigen. Aan weerszijde van een spreekgestoelte zitten de leden der drie academies die de kandidaten benoemen. En de vroegere Nobelprijswinnaars, zover die aanwezig kunnen zijn. Nu verschijnt het koninklijke paar. Ze begeven zich naar de grote vergulde fauteuils op de eerste rij. Zij worden verwelkomd door het Koningslied. De Nobelprijswinnaars binnen en nemen plaats. Ik zie professor Zernike een burging maken voor de koning. Dit is de bekende mars van Karel XII. Ekeberg de åppningsredet och välkom till Norr Bretters mina damer och herrar. Till den välkomsthälsning som jag har örat no och Nobelstiftelsens vänggar framföra, vill jag knyta några minnesord över en nyligen bortgången svensk storman som under en lång följd av år ägnat sina krafter åt stiftelsen landsöding Galmar Hammersfält. Hij houdt de gedachtenisreden over de grote staatsman Jalmar Hammershult, de vader van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Professor Hulteen, hoogleraar aan de Hogeschool van Stockholm, legt daar in zijn reden de nadruk op dat de Nobelprijs aan professor Cernieke in dit atoomtijdperk iets heel bijzonders is, omdat hier het bewijs is geleverd dat men ook in de klassieke wetenschap van onze jeugd Då snart kan fasplatta gör det känns som mätstickan, indikatorn, vilken utpekar och mäter fel, det optiska felhjulet in till bråkdelen av en ljusvåglängd. Denna ljusskäpa är så stor att den upphör först där ämnets atomera struktur börjar göra sig gällande. Professor Zernicke, the Royal Academy of Science has awarded you the Nobel Prize in Physics for your eminent method of taste contrast and especially for your invention of the taste contrast microscope. I now ask you to receive the prize from the hands of his majesty. Nu daalt professor Cernicke het uh, enkele treden neer naar de zaal en ontvangt uit de hand van de koning het diploma van de Nobelprijs. Het Zweedse volkslied. We bevinden ons nu in de guldenzaal Zaal van het Stadhuis. Een groot gale banket, het feest besluit met duizend gasten. Your Majesties, Your Royal Highnesses, ladies and gentlemen. Professor Lillia Strand has reminded us of my great fellow countryman, Antoni van Leeuwenhoek. But I'm happy to say he didn't compare my achievements with those of Antoni van Leeuwenhoek. Because in that case, my achievements would have seemed so tiny that you always have wondered how I could get a Nobel Prize at all. I, I should put it like this. If Nobel Prizes or anything of that kind had existed in his time, that is 250 years ago, he would have obtained the prize even if it were awarded only once in 20 years. I take well, the difference, of course, is that Antony van Leeuwenhoek not only made very primitive microscopes, but that he made very important researches with them. Whereas I only made the microscope and left the researches to others, to biologists, and medicine medical people i must take it therefore that the nobel prize was awarded to me also because of the important results and the important promises that the new tool gives to those other sciences there's a difficulty with this i feel as a, as a physicist you see the position of the physicist of today is towards society or let me say towards mankind at large is somewhat doubtful if his results come uh, to a use which is destructive and horrible he will easily refuse all responsibility for that but if they are put to very good use well he'll get all respect for it and he'll even get a nobel prize for it Well, therefore, my result is, my conclusion is, uh, that I can't, just as the atomic physicists do, I must refuse all responsibility for what will be done, and it has been done, with a new tool. But I will, with great pleasure, accept the Nobel Prize. Thank you. <laughs> Dat moet een hele mooie dag geweest zijn voor Frits Zernike. Het was op 10 december 1953 dat deze opname van de uitreiking van de Nobelprijs gemaakt werden. Daarna bleef er aan radiomateriaal nog maar weinig bewaard met de natuurkundigen. Ik vond uit 1955 nog een heel klein stukje. Het is een fragment uit een causerie. En dan zult u denken, wat is een causerie of een causerie? Inderdaad, een beetje een ouderwets woord. Het komt wel vaker voor in Vlucht in het Verleden. Ik heb het wederom even opgezocht om volledig te zijn in mijn uitleg. Een causerie uit het Frans vertaald is een praatje. Het is wat gekeuvel. Het is een manier om op luchtige wijze een onderwerp te bespreken. De spreker tracht doorgaans met enige humor en voorbeelden een onderwerp zodanig te presenteren als lezing, voordracht of babbeltje dat de luisteraars geboeid blijven en inhoudelijk alles meekrijgen. Wel nu, dat alles is uit dit korte fragment met Frits Zernike niet echt helemaal op te maken van de causerie over de microscoop, bleef slechts 2 minuut 12 bewaard. Alleen nog iets over mijn eigen bijdrage tot verbetering van het instrument. Ik begin dan met erop te wijzen dat men gewend is... de te onderzoeken voorwerpen voor het microscoop pasklaar te maken... door ze in een heel dunne laag uit te spreiden of te snijden... en verder zeer doorzichtig te maken door drinken met water of olie. Zo voorbereid wordt het preparaat tussen twee glasplaatjes... onder het microscoop gelegd en van onderen belicht. Het invallende licht gaat grotendeels recht door het preparaat heen... Dit noem ik het achtergrondlicht, omdat het alleen aanwezig een gelijkmatig verlicht veld in het microscoop te zien geeft. Een kleiner deel wordt door de details van het voorwerp in alle richtingen verspreid. Dit is het beetlicht, dat als het achtergrondlicht er niet was, de details lichtend op donkere achtergrond zou afbeelden. Is nu het preparaat gekleurd, dan werken beide delen, achtergrondlicht en beetlicht, tezamen... en geven een getrouw beeld van de donkere details van het voorwerp op lichte achtergrond... Nu komt de natuurkundige aan het woord. Hoe kunnen twee soorten licht samen donkere punten en lijnen opleveren? Dit is het beroemde interferentieverschijnsel. Het licht bestaat uit trillingen. Twee trillingen kunnen elkaar opheffen als ze juist tegen elkaar ingaan. Dit een en ander nader uitgewerkt vormt een ingewikkelde manier om het ontstaan van het gewone microscoopbeeld te verklaren. Maar een die nodig bleek om ook het slecht zichtbare beeld van ongekleurde voorwerpen te begrijpen. Ik ontdekte 25 jaar geleden dat het enige verschil tussen de twee is dat bij glasheldere details... het beetlicht niet zo bij de achtergrond past dat het de gewenste interferentie geeft. Het trilt wat men noemt niet in de goede fase. De weg tot verbetering was toen al gauw gevonden. De fase kan in het objectief veranderd worden... zodat een contrastrijk beeld verkregen wordt. Ik noemde dit daarom de fasecontrastmethode. Pas na de oorlog kwamen microscopen met fasecontrastinrichting... meer en meer in gebruik. Hiermee eindigt mijn verhaal van het wondere instrument... dat in de handen van biologen en medici... zo verbazend veel nieuw en nuttig inzicht gebracht heeft. Maar dat alleen op zijn tegenwoordige hoogte gekomen is... doordat zowat eens per vijftig jaar een natuurkundige... zich voor het instrument zelf interesseerde. Al dus de natuurkundige Frits Zernicke in 1955. Hij werd geboren op de datum van vandaag 16 juli in 1888. Hij overleed op 10 maart 1966 op 77-jarige leeftijd. Choo-choo for Alabama I gotta catch that train I'll be right there I've got my fare When I see that rusty head Conduct man I gotta find that man I'll grab him by the collar And I'll holler Alabama That's where you stop your train That brings me back again Down home where I remain Where the honey lands Be right there with bells when that old conductor yells, "All aboard! All aboard! All aboard!" All The Midnight Choo-Choo Leaves for Alabama... door Irving Berlin geschreven in 1912. Het geboortejaar van de volgende gast in deze vlucht in het verleden. Werd Frits Zernike geboren op de datum van vandaag 16 juli in 1998... 1888, moet ik zeggen. Dat gold in 1912 voor Ben Bril. De Joodse bokser en scheidsrechter spreekt nog steeds tot de verbeelding. Hij overleed in 2003. En sinds 2007 is er een Ben Bril Memorial. Op de tweede maandag van oktober in Theater Carré in Amsterdam. Deze memorial is in het leven geroepen door Martin Overste en Jan Lente. In samenwerking met de Nederlandse Boksbond. Nick Media, de Joodse omgeving omroep maakte een persoonlijk portret van deze bijzondere bokser... waaraan ook oude opnames met Ben Bril zelf zijn toegevoegd. Hij bokste meer dan 300 partijen, arbitreerde op drie Olympische Spelen... en was waarschijnlijk de jongste bokser ooit die meedeed aan de zomerspelen. Zijn naam, Benny Bril. Vorig jaar overleed deze sportman op 91-jarige leeftijd in bet Shalom. Benny Bril zegt de naam tegen willekeurige voorbijgangers, en de kans is groot dat ze weten dat hij een beroemde Joodse bokser was. Waarom is dat zo? En waarom heeft deze man zo'n indruk gemaakt? In deze uitzending van NIK Media geven we een antwoord op die vraag... door terug te kijken op het leven van deze markante sportman. Aan de hand van fragmenten uit interviews die hij tijdens zijn leven gaf... en getuigenissen van mensen die deze bijzondere persoon van dichtbij hebben meegemaakt... ontmoeten we de man die het aanzien van de boksport veranderde. Ik was een echte kwajongen, ik was de jongste van de vijf toen... Ik ben twaalf jaar de jongste geweest. Want na mij kwam nog een jong broertje. Van 12, die is twaalf jaar jonger geweest als ik. Maar ik was een echte straatjongen. Op straat. Je wist niet dat vroeger wat radio of televisie was. Je hebt op straat geleefd. Dan gingen wij voetballen. of we gingen vechten. We gingen buurten tegen buurten tegen. gingen vechten met de, met de Vroeliestraat. En toen hebben mijn oudste broemen meegenomen naar een bokswedstrijd. En dat was toen een boksverbod in Holland. Maar dan moest je lid zijn van de bond om, daar, om die wedstrijden te kunnen bezoeken. En toen was ik elf jaar en toen heb mijn broer me mee naar binnen gesmokkeld. En er ben ik gaan kijken. En toen heb ik gezegd, dat wil ik ook worden. En ik ben van mijn elfde jaar, heb mijn broer gezegd, ik zal het voor je betalen. Dat kostte toen een kwartje per week. Ja. En dit zei, als je één training overslaat, dan betaal ik niet meer voor je. Maar ik heb geen training overslaat, ik heb meer trainingen genomen. Maar vanaf die tijd heb ik nooit meer op straat gevochten. En dat zou een voorbeeld zijn van de jeugd. Doe veel aan sport, doe veel aan oefeningen, doe veel dan. Dan heb je op straat, wat er tegenwoordig is, wat de uitschot, dat kan je geweldig noemen, daar heeft niets mee te maken en dan kun je ja, kan je helemaal uitleven. Benny Bril was bijzonder getalenteerd en behaalde in 1927, toen hij pas 15 jaar oud was, zijn eerste nationale titel. Nog voor zijn volgende verjaardag doet hij mee aan de Olympische Spelen in Amsterdam en bereikt daar de kwartfinale. Brils belangrijkste winstpartij was echter die in 1935 op de Joodse Olympische Spelen, de Macau-jaren, toen hij in de finale de Zuid-Afrikaan de Haan versloeg. In totaal boekste Bril ruim 200 wedstrijden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 Hij zei, ik moet ze van dichtbij bij mekaar zien knokken... en had een plaatsje bij het podium gezocht... toen nog een haaltje neergelegd voor een programma... daar kun je altijd zien hoe of de bokser hiet. Je moet het intrinsieke van het spul te weten... Maar anders zei hij, amus je dat niet. Er waren vier gewone touwtjes gespannen... in het vierkant en dat noemen die uit daar een ring. Aan iedere kant een emmer water met een handdoek. Dat was voor als er eentje van zijn stokje ging... En eens twee hele naakte gozers op het schavotje. Ik schrok mijn me mottig meid dus en zei tot verrek. Had jij me dat niet van tevoren kunnen zeggen? Ik zat te beven met een kleurtje in mijn nek. Ze kregen handschoenen van leer aan de laïette. Zeg tegen vader Jan, ze slaan de beurs. Nee, zei die ouwe, die twee zijn niet veel bijzonders. Die slaan niet hartmoeder, dat zijn maar amateurs. Ze stongen even bij elkaar in de positie. De scheidsrechter die vloot.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 Ik zeg, vader, is het nou uit? Nee, zei die vrouw, die ene moet een blijven stompen... totdat die heer in het midden op zijn flaartje fluit. Vlaart. Bril had niet alleen talent, maar ook een opvallende techniek... en baseerde zijn vechtmethode op studies naar het gedrag van de katachtigen. In de dierentuin bekeek ik hoe de wilde beesten de zijsprong maken. Dat heb ik ingestudeerd. Loeren, toeslaan en wegwezen legde hij ooit zijn uit. Bokstrainer Jan Lente vertelt over zijn eerste kennismaking met bokser Ben Bril. Ik ken Bril natuurlijk als jongetje zijn. Toen ik begon met boksen, was Ben Bril een van de topscheidsresters van Nederland al gezien zijn achtergrond. Omdat het een Joodse man is en ik ben zelf ook natuurlijk van Joodse afkomst. En dan volg je dat natuurlijk naderbij. Vervolgens uh, heb ik Ben Bril leren kennen op onze bokschool. Toen ik 14, 15 jaar was, begon ik dus te boksen bij Kosman. En dat was boksclub Olympia. En daar is Ben Bril dus ook groot geworden. En dan moet je je voorstellen, dat is in de toenmalige joden huidtuinen. drie was de trap op en het was een zolder. En daar werden alle kampioenen gekweekt. En als jongetje uh, kijk je daar natuurlijk ontzettend tegenaan. Nou, en dan liep daar Ben Bril te sparren. Als grote kerel natuurlijk, want hij was bijna twee meter. Dus hij stak dik boven me uit. En dan zag je die man tegen de zak aanslaan en die zag je dan sparren. Ja, dan stond je natuurlijk helemaal perplex van wat je zag. Maar toen, na een paar jaar, dat ik dus mee trainde... en zelf in de wedstrijden als junior ging... toen was Ben Drill dus inmiddels scheidsrechter. En dus je kwam hem overal tegen. En voor mij was het dus, zeg maar, de toenmalige kassiersklee. Vanwege zijn Joodse afkomst wordt het talent van Benny Brill tegengehouden. Een antisemitisch bestuurslid van de Boksbond... versperrt Brill's weg naar de Spelen van 1932 in Los Angeles. En vier jaar later weigert Brill zelf deel te nemen aan de nazi-spelen... nadat hij in 1935, tijdens wedstrijden in Duitsland... met eigen ogen zag waar de nazi's toen in staat waren. Ik ben 15 à 20 keer ben ik al in Duitsland geweest. En daar ben ik altijd graag naartoe gegaan... omdat daar een goede wedstrijdsport was. Maar in 34 mochten de, jongens in, de Joodse jongens in Berlijn... mochten niet meer tegen de niet-Joodse boksers boksen. Dus werd gevraagd, Amsterdam, Maccabi Amsterdam... willen jullie een team sturen naar Berlijn... dan kunnen wij een wedstrijd organiseren daar nog. En toen ben ik, ik er bij geweest. En ook Ab de Vries en verschillende hele goede jongens die in de jaar waren. En we boksten in Berlijn. En toen zagen wij al juden op de ramen staan. Ramen ingooien. En dat was de kristalnacht. Dat is daar geweest. En toen heb ik gezegd, zolang dat regime daar in Duitsland blijft... kom ik nooit, zet ik een voetstap meer in Duitsland. En toen in 1934, 1936 weer kampioen van Nederland ben geweest... Ik kreeg een uitnodiging om naar Berlijn te gaan, Olympische Spelen. En toen heb ik gezegd: zolang dat het regime daar in Duitsland is, ga ik, zet ik geen voetstap in Duitsland. Dus ik weigerde op de Olympiade in 36 mee te doen. Waar de van Berlijn zo so vieren? De 11e Olympiade door het Reno. Alles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 Die zijn toch naar Berlijn gegaan. En zelfs aan Han-Hollander is er naartoe gegaan. En toen hebben ze pas gezien wat het werkelijkheid was. Het was niet anders dan propaganda voor de nazisport. Tijdens de bezettingsjaren wordt Ben Bril verraden aan de Duitsers door een clubgenoot. en vervolgens weggevoerd. Samen met zijn vrouw Celia, met wie hij in 1936 is getrouwd. overleeft hij het concentratiekamp in Bergen-Belsen. Als Ben Bril in 1945 uit het kamp komt, heeft hij vele familieleden verloren en wil hij niets meer van boksen weten. Ik wilde niet stoppen, maar in zoverre, ik voelde niets meer voor om in de ring te stappen, om wedstrijden te gaan boksen. Want ze vroegen me weer voor een 46 om er eventueel mee te doen, ook wel naar de Olympiade. Maar ik zeg nee, ik, als ik in de ring stond, dan wist ik dat er vijf broers van me om de ring heen zaten. En mijn zuster was er omheen en mijn vrienden en alles en al, die hebben ze allemaal vermoord. En dat ik nou zo alleen daar de leegte moet kijken. Ik zeg nee, ik wil geen wedstrijden met boksen. Maar ik werd met de dag stiller en stiller. Als ik mijn werk heb gedaan en ik kwam s'avonds boven, dan kreeg mijn vrouw geen woord meer uit mijn uit. En toen is ze achter me rond met Barend Bertstrom. Dat was toen de tijd de hoofdsrechter van de Nederlandse boksmond en die was het administratie. Bro, zat hij daar? En toen hebben ze gesproken. Ben, zal de cursus moeten gaan volgen als scheidsrechter. Dan staat hij toch weer in de ring. En zo hebben ze achter mijn om, hebben, ze dat, hebben ze dat klaargemaakt. En toen heb ik me laten overhalen om toch die cursus te gaan volgen als scheidsrechter. En wat Van den Berg gezegd heb, toen het jaren. Wat goed is, komt snel. En ik heb het ook snel gedaan. Want binnen een paar jaar was ik al internationaal scheidsrechter. En toen heb ik gezegd, ja, maar ik ga geen Duitsers... Arbitreer. Ik wil daar niet meer in de ring staan met Duit, de Duitsers in de ring. En toen is de president van de AIBA... de Amateur Internationaal Box Association... uit Londen gekomen, kolonel Russell, met de secretaris-generaal, Harry Banks. En die hebben me gezegd... Kijk eens, Ben, wij hebben ook geleden in de oorlog... en wij hebben ook heel tienduizenden mensen verloren. Maar wij gaan er al een paar maanden gaan er wij een, een, een interlandwedstrijd geven... Engeland, Duitsland. En dan hebben, moeten wij dood doen. Waar sport gaat weer vooruitzien. En toen heb ik me laten overhalen om toch internationaal strijdster te worden. En toen heb ik me voorgenomen. Als ik in de ring sta, dan zie ik geen Engelse, Franse, zwarte, gele... hoe oh, een hoentje, dat noemen al de mensen in die ring staan. Voor mij is de beste van die twee is winnaar. En dat heb ik volgehouden. De loopbaan van Ben Bril als scheidsrechter is misschien nog wel indrukwekkender dan zijn bokscarrière. Zo is Bril bij drie olympiades en staat hij oog in oog met de beste boksers van de wereld. In Tokio met Joe Frazier en in Mexico met George Foreman. Bril leidt een gevecht om de wereldtitel en talrijke andere partijen om Europese titels. Boksers, ook de allergrootste, hadden ontzag voor de Utrechter. Mijn belangrijkste partij was in Miami Beach toen ik van Tokio af eh, teruggekomen ben. En toen heb ik een, een, een exhibitie van Mohammed Ali. Toen, toen heette hij nog Cassius Clay. <tiek> heb ik moest ik arbitreren, want dat hebben ze gezien op de tv... waar ik, waar, waar ik goed geabiteerd heb. En ze wilden mijn, mijn bril... want anders moet je eerst vijf jaar wonen in Amerika... voordat je in de ring komt. Maar ze, ze vonden het zeker zo mooi dat ik geabiteerd heb... dat ik in de ring stond... Tussen de Navy en de Army. Amerikanen. En toen heb, eh, Ali, heeft Mohammed Ali een demonstratie gegeven. En die, die, in de tweede ronde heeft hij die, die man toch gehaald. Dat heb ik hem uitgeteld. Boxtrainer Jan Lenten. Een markante figuur. Een, een echte scheidsrechter. Een, een grote man. Waar iedereen met respect tegen keek. En ijdel. En, en, en, en zag er altijd heel mooi uit. En dan moet je dat ook een beetje in de tijd verplaatsen, zoals wij dus uh, toen de tijd nog straatschoffies waren eigenlijk. Zo'n tien, vijftien jaar na de oorlog was alles natuurlijk niet zoals het nu was. En dan zag zo'n man er dus prachtig uit. Rijk zag hij eruit. Ja, we keken echt tegen Ik zeker keek echt tegen hem op. Outboxer en actief scheidsrechter Henny de Rijk was jarenlang een persoonlijke vriend van Benny Bril. Ben Bril was uh, scheidsrechter. En uh, was, waar ik daar nu over praat is over de uh, jaren 57, 58. Ben Bril was uh, een Utrechter en was ook de enige die een grote auto reed. Hij reed een grote Amerikaan. Bijvoorbeeld, er uh, waren boxwedstrijden in, uh, in Maastricht. En dan, uh, dan zei hij tegen. Dan moest hij daar als scheidsrechter met zijn vriend Baren Bergstrom, dat is ook een hele bekende geweest. En uh, dan bokste ik op het programma met nog een Utrechtse jongen, achterhaald. dat waren twee A-klasses. En mijn trainer, Fabriene. Dan zaten wij met drie man achterin en reden we naar Maastricht toe. Want uh, ja, dat was het voor zo'n organisatie het goedkoopste, hè? Want ja, er moest betaald worden, er moest natuurlijk benzine betaald worden. Nou ja, dat. En dan leerde je uh, Bril kennen. Men was een, uh, een man die. Uh, ja, ...erg leefde voor zijn sport. Dat, uh, hij kon eigenlijk maar één over één ding praten. Dat was over het boksen. Zakelijk had hij het nooit verkeerd gedaan. Vind ik dus. Ik bedoel, hij, is, hij was ook een geslaagd zakenman. Maar voor het boksen weet alles. Ik, uh, ik heb de periode dat hij dus zijn broodjeszaak had. En uh, daar was hij bij wijze van spreken... Uh, ...14 uur per dag in aan het werk. Hij was er erg druk mee. Maar als er dan een Olympiade aankwam en hij moest naar de Olympische Spelen... ...dat was dan jammer, dan moest hij een ander maar zijn zaak doen. En dan vergat hij echt alles. Dan, dan was het boksen was nummer één. die nooit over wilde praten was over zijn leven in de oorlogstijd, wat hij meegemaakt had. Maar dan krijg je toch dat je, ja, dat je veel met elkaar in de auto zit, dan praat je. En dan komen er ook die dingen, hè? vanuit dat verleden kwam naar boven. En dan kreeg ik, ik had vroeger nooit zoveel respect voor hem, want ik vond het een arrogante vent. En toen leerde ik hem kennen en toen was hij helemaal eigenlijk niet zo. Hij was gewoon een, ja, soms was hij een beetje triest. Hij, was, hij had veel verdriet gehad in zijn leven. Ik denk dat hij dat verborg... achter dat masker. wat hij had, weet je wel. Dan krijg je dat hij in de oorlogstijd weggaat naar het kamp. Eh, zijn zoon wordt daar geboren. Eh, hoe dat allemaal dan. daar wilde hij geen eens op. Maar dan komt hij terug. in 45. Dan heeft hij aan een boksvriend. spullen in bewaring gegeven. in Utrecht. En dan gaan ze naar die boksvriend toe. En die weet zich dan helemaal niks meer te herinneren, weet je. Dat zijn dingen daar. Eh, daar word je koud van. Nou ja, het boksen, dat was, dat was waar hij zich aan vast kwam. En dan, toen hij dan op uh, 75 jaar geleden tijd... Misschien was ja, was wel 75, hè. Toen werd er tegen hem verteld van dat hij, hij... was voorzitter van de uh, scheidsrechtencommissie. En toen wilde men eigenlijk al nou, eens iemand anders zetten. Ja, 75 is toch een respectabele leeftijd. Nou, dat was verschrikkelijk, hoor. En op uh, een bepaald moment zit ik uh, bij hem thuis... ...dan krijgen we zo het gesprek over, over, over, ja, over de oorlog... ...want dat, ja, dat zijn toch dingen die je intrigeren ja, ik, ...ik was nog maar jong toen de oorlog er was... ...maar ik, ja, het zijn toch dingen die je meekrijgt van... van ...ja, jong ben en je hebt zoiets niet... Dan, eh, en ...dan begonnen we erover... ...en dan, op een bepaald moment toen, eh, pakte hij da, een boek voor de dag... Dat heb ik tevallen, heb ik dat, ...toen heb ik dat voor mezelf eventjes opgeschreven. ...ik zal je daar een stukje van voorlezen... Wat, wat, ik, wat ik me toen herinnerde, hè? er zit hij in het kamp Westerbork. Daar wordt een gevangene betrapt op een opeten van een klokhuis van een weggeworpen appel. Alle gevangenen moeten aantreden. En ik meen dat het in het boek van Lou de Jong ook aangehaald wordt, dat verhaal. Alle gevangenen moeten aantreden. En Bril, die moet uittreden. En de gevangenen van het appelincident, die moet zijn rug ombloten. Bril krijgt een leren riem en moet de man hieraan mee een aantal slagen geven. En dan met gevaar voor eigen leven, dat is heel, je moet je voorstellen hoe onmenselijk die mensen waren, die Duitsers toen, weigert hij. En de kampcommandant is hier zo van onder indruk dat hij de gevangenen in laat rukken. Kijk, op hetzelfde moment had hij hem dus dood kunnen schieten. Dat gebeurde daar in dat kamp. En hij weigerde om een medegevangene te slaan. Dat vind ik zo knap. Ik denk dat is een echte kerel. Ik nee, bedoel, als je dat durft te weigeren, in die tijd, met dat te zien wat er was, respect hoor. En dat zijn die dingen die zijn bij mij bijgebleven. Presentator en sportverslaggever Jack van Gelder maakte als klein jongetje kennis met Benny Bril. Nou, ik zag hem voor het eerst uh, als ik met mijn vader naar de broodjeszaak ging in, uh, in Utrecht... tegenover de toenmalige jaarbeurs. En uh, dan, uh, dan gingen we naar een broodje eten en dan zei mijn vader... dat was een hartstikke goede bokser. Die is later boksscheidsrechter geworden. En dat vond ik altijd wel leuk om bekende mensen te zien. Maar het zei me eigenlijk niet zoveel. Tot ik in 1976 naar de Olympische Spelen ging. En ik zou daar alleen atletiek en basketbal gaan doen. Maar uh, na een dag of twee werd mij gevraagd omdat Dick van Rijn deed boksen daar voor de radio. Maar laat ik zeggen, die had niet de meest gelukkige fase uit zijn carrière. Die gaf steeds winnaars, terwijl de jury andere winnaars gaf. Dus toen zijn we na twee dagen, is er iemand die ook nog iets van boksen weet? En toen zei ik, ik het lijkt me wel leuk, ik wil het wel proberen. Ik wist er echt amper wat van. En uh, toen ben ik uh, in Montreal met boksen begonnen. En toen heeft Ben Bril mij daar een beetje geholpen. De, op een of andere manier ontmoeten we elkaar ik vertelde mijn verhaal. En toen zei hij, let maar op mij... En uh, dan geef ik je wel een beetje aan uh, wie er op punten voor staat. En dat, dat heeft zich voortgezet uh, inderdaad op volgende jaren... toen ik uh, gevechten van Rudy Koopmans en uh, Alex Blanchard ging doen. Dan zat hij altijd uh, zo'n beetje tegenover me. En dan zei hij van nou, die of die... met als, uh, als bijzonder hoogtepunt tussen aanhalingstekens... dat wij op een gegeven moment in het Ahoy waren. Het was een partij tussen uh, een jongen, die heette volgens mij... Archie Speedy Mitchell, een jongen uit, uh, uit Afrika tegen... Ik dacht dat die jongen Frank Albertus, of Albertus Vrij heette. In ieder geval een Nederlandse jongen. En uh, na iedere ronde zei uh, Bril van, uh, ja, dat is voor uh, die Nederlander. En ik uh, deed dat in de Soul Show van Ferry Maat. Want dan mocht ik ze nu een box- en basketbal in doen. En ik zei, nou, dat is duidelijk. Dit is uh, overwinning voor onze landgenoot. Maar de jury die, uh, dacht daar anders over. En Ben Bril was echt totaal verbaasd ook. Uh, maar het, het was niet zo erg, maar ik stond het te vertellen in de uitzending... En op dat moment kwamen alle donkere landgenoten uh, die daar in Ahoy waren. En het waren nogal wat, want het was hartstikke vol. Die kwamen naar mij toe en ik zei, hij heeft dit gedaan, jongen. En ik zei, nou, ik heb er niets mee te maken. Het dus is live in de uitzending dat ik bijna in mijn broek sta te doen. Volgens heeft, uh, heeft men een uur niet kunnen boksen, want de hele, de hele ring werd nat ge gegooid met emmers en zo. Maar dan heb ik later met Ben nog wel erg moeten lachen. Dat we het uh, hij in ieder geval en ik door hem het fout zagen. Ben had er natuurlijk goed zicht op. Hij, ten eerste was hij zelf goede bokser geweest. En ten tweede uh, had hij op een uh, bijzondere manier autoriteit in de ring. Hij was nog steeds boksen onder de boksers, maar was ook uh, een man die stond voor optimale rechtvaardigheid. En uh, er zijn natuurlijk in de loop der jaren, in, in, zolang het boksen is, allerlei toestanden uitgehaald in de boksport. Gemaakte gevechten van opgewarmde lijken die opeens vanwege een, een lijst van de ander uh, in elkaar geslagen moesten worden... Omkopingen. Het hangt toch altijd een beetje tegen de onderwereld aan, zeg maar. De mensen die zich daartoe aangetrokken voelen, omdat het het optimale overlevingsspel is, zeg maar. Maar hij, had altijd, hij hield altijd van de puurheid van de sport. Dus dat is uh, het punten scoren, het proberen een tegenstander op reglementaire wijze eronder te krijgen. En dan hoop je dat twee mensen ongeveer uh, gelijke sterkte hebben. En dat straalde hij ook uit. Hij, uh, hij straalde zoiets uit van wat is dit mooi. En eh, omdat hij daarvan hield, omdat hij er verstand van had en omdat die autoriteit had, hij autoriteit, dat was geen goede scheidsrechter. Tijdens de bijna 50 jaar die Ben Bril doorbracht in de bokswereld... heeft hij een enorm aanzien verworven. De status van deze sport is mede door hem verbeterd. In de jaren 20 stond boksen gelijk aan duistere kroegen en schimmige schandalen. De techniek en kracht die Bril bezat als speler... en de doortastendheid als scheidsrechter hebben daar verandering in gebracht. Boksen is mede door Benny Bril een herkende sport. Benny Bril was een unieke figuur. Kijk, uh, talent is er... Maar of het talent van Benny Bril, dus dat gaat even naar... of dat dat er ooit uitkomt, dat kan ik, kan ik nu niet bepalen. Nogmaals, Benny Bril was voor mij de Cassius Clay of de Muhammad Ali... van de jaren na de oorlog. Begrijp je wel? En als je me nu vraagt, loopt er een talent van als Muhammad Ali... zeg ik, die bestaan niet. Het zijn unieke figuren en Benny Bril was een uniek figuur... als bokser, maar ook zeker als scheidsrechter. En als ik zeg als scheidsrechter, heb ik in mijn loop van de loop in mijn leven dus nooit een betere schrijver gezien dan Benny Bril. Hij, uh, hij was zeker in die periode een, een absolute topper en uh, heeft natuurlijk een enorme uh, domper meegemaakt met 1936 waar hij dan niet naartoe ging in Berlijn. Uh, waar hij heel, dat was dan typisch Ben, al zoiets had van dat is niet goed, daar ga ik niet naartoe. Ik hou van die sport, ik wil graag bij wijze van spreken Olympisch Goud winnen, maar mijn, mijn moreel staat dat niet toe. En uh, ik denk dat dat Ben ten voeten uit was. U hoorde in een bijdrage van Nick Media de Joodse Omroep... een documentaire over de Joodse bokser en scheidsrechter Benny Bril. Eerder uitgezonden in 2004. Samenstelling Pamela Steurhoofd, techniek Rob Gerritsen. Ben Bril werd geboren op de datum van vandaag, 16 juli. In 1912, hij overleed in 2003 op de prachtige leeftijd van 91 jaar. In 2006 verscheen zijn biografie getiteld... Ben Bril, Davidster als ereteken, geschreven door Ed van Opzeeland. Het was een mooi uurtje naar vervlogen tijden... met twee mensen uit het verleden, Frits Zernike en Ben Bril... die beide geboren werden in verschillende jaren... maar wel op de datum van vandaag, 16 juli. Toch een beetje een feestje dat ze weer heel even terug waren... Come on in here, come on in here, Alexander's ragtime band Come on in here, come on in here, it's the best band in the land And if you care to hear the Swanee River play, in hey, ragtime Come on in here, come on in here, Alexander. Boom, the, show the music, the spotlights, the people, the towns The thrill of that applause when you go on You're standing out in front on opening nights And there's your billing right up there in lights There's no people like show People which like smile when they are fall, Even with the turkey that you call, Couldn't change it for a sack of gold, you go on with the show. There's no business like show, business like no, business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. No way can you get that happy feeling when you are stealing that extra bar like show people they smile when they are long yesterday they told you you would not go far that night you open and there you are they say i'm your dressing when they've hard to stop. van Irving Berlin's There's No Business Like Show Business. Dit is Radio 1. U luistert naar het programma Nachtvluchten. Heeft u vragen of wilt u opmerkingen aan ons kwijt? Dan vindt u alle contactgegevens op onze site. Dat adres is nachtvluchten.fm. Schrijven kan natuurlijk ook. Dat is nachtvluchten bij Omroep Max, postbus 518. 1200 Alpha Mike in Hilversum. En wilt u nog eens iets opnieuw beluisteren of nalezen? Dat kan ook via die site nachtvluchten.fm. En wilt u rechtstreeks mailen? Dat kan naar nachtvluchten. Apenstaartje, max.nl. Het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur John Jansen van Galen. Hij werd gisteren 71, dus een hele goede aanleiding... om hem in deze nachtelijke uren de revue te laten passeren. Tot zo.